Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een hoge Zuid-Koreaanse delegatie brengt morgen een bezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De vertegenwoordiging gaat twee dagen praten met Noord-Korea over toenadering tussen de landen. Het bezoek komt na de voorzichtige dooi tussen de twee landen tijdens de Olympische Spelen vorige maand. Toen bezocht de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un de Spelen. De Zuid-Koreaanse delegatie vliegt na het overleg door naar de VS om de belangrijkste bondgenoot op de hoogte te brengen van wat er is besproken. In Italië gaan rond deze tijd de stembureaus open. Ruim 46 miljoen Italianen kunnen een nieuw parlement kiezen. Naar verwachting zal de sociaal-democratische partij... van premier Gentiloni fors verliezen. Volgens de peilingen staat de partij van oud-premier Berlusconi... Forza Italia op winst, net als de anti-immigratiepartij Lega. Ook de anti-establishmentpartij Vijf Sterrenbeweging... zal waarschijnlijk meer stemmen krijgen. Maar doordat die partij geen lijstverbinding is aangegaan... met andere partijen, zal de de zetelwinst waarschijnlijk beperkt blijven. Dat komt door het Italiaanse kiesstelsel. De stembureaus zijn tot 11 uur vanavond open. In Duitsland wordt vanochtend duidelijk of bondskanselier Merkel verder kan. Om 9 uur maakt de SPD bekend of de sociaaldemocraten weer met Merkel in zee willen. Alle 464.000 leden van de SPD konden daarover de afgelopen weken hun stem uitbrengen. De partij is diep verdeeld, maar naar verwachting zal een krappe meerderheid ermee instemmen. En dan kan Merkel over ruim een week met haar vierde kabinet aan de slag. Mochten de SPD-leden de coalitie afwijzen, dan komen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen. De kans bestaat dat Merkel dan plaatsmaakt voor een andere CDU-lijsttrekker. Egypte geeft twee eilandjes definitief aan Saoedi-Arabië. Over de onbewoonde eilanden in de Rode Zee was veel te doen. Het Egyptische parlement besloot ze in 2016 over te dragen... omdat ze eigenlijk Saoedi's zouden zijn. Dat leidde tot uitzonderlijk felle protesten tegen president Sisi... die het verwijt kreeg dat hij de Egyptische soevereiniteit te grabbel gooide. Twee rechtbanken deden er tegenstrijdige uitspraken over. Het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat het besluit van het parlement gewoon geldig is. De zaak is net op tijd opgelost, want later vandaag komt de Saoedische kroonprins in Akairo aan voor een driedaags bezoek. President Trump dreigt met een invoerbelasting op Europese auto's. Afgelopen donderdag kondigde hij al aan... dat hij de importheffing op staal en aluminium wil verhogen. De EU dreigde vervolgens met tegenmaatregelen. Commissievoorzitter Juncker zei... dat hij nog best wel wat Amerikaanse producten kan verzinnen... die extra belast kunnen worden, zoals Harley-Davidson en spijkerbroeken. Trump reageert daar nu op via Twitter met zijn dreigement... om de import van Europese auto's te belasten. Hij zegt dat die nu vrijelijk in de VS worden verkocht... terwijl de EU de import van Amerikaanse auto's onmogelijk maakt. De Amerikaanse acteur David Ogden Steers is overleden. Hij was vooral bekend van de comedy-serie Mesh uit de jaren 70 en 80. In die serie over een veldhospitaal in de Koreaanse oorlog... speelde hij de pedante majoor Winchester... Later werkte Steers meerdere keren met Woody Allen... en speelde hij gastrollen in onder meer Murder, She Wrote... en Star Trek The Next Generation. Ook werd hij vaak gevraagd als stemacteur door Disney. In 2009 maakte Steers bekend dat hij homo was. Hij durfde dat niet eerder uit angst... dat hij niet meer zou worden gevraagd voor rollen in familiefilms. David Ogden Steers leed aan kanker. Hij was 75 jaar.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 We bevinden ons momenteel in het roffelseizoen. Als je er eenmaal op let, dan hoor je overal in bossen en parken met oude bomen spechten roffelen. Op zoek naar contact met mogelijke partners voor de bals en voortplanting en contact met eventuele concurrenten. Want de roffel wordt ook gebruikt voor het afbakenen van, van het territorium. En dit zijn enkele grote bonte spechten door verslaggever Rob Buiter opgenomen op landgoed Groenendaal in Heemstede. Binnenkort komen we terug op dit geroffel... met de geluidencursus van Henk Meeuwse en Dik de Vos. Maar hoort u ondertussen zelf iets moois in de natuur? Mag ook de wind zijn, of het ijs, of het gesnuif van een galloway rund. Neem het op, stuur het ons toe via vroegevogels.bnnvara.nl. Goedemorgen. Het is een ongeëvenaard succesverhaal. Dat van de bever, die 30 jaar geleden geherintroduceerd werd in de Nederlandse natuur. Zo'n succes zelfs dat we de afgelopen jaren steeds vaker horen over overlast van bevers. Dijken lopen gevaar en rivierlopen worden door de bevers verlegd. Maar met als resultaat dat er kort geleden zelfs enkele exemplaren moesten worden afgeschoten. Maar nu gloort er hoop. Er lijkt een oplossing voor handen waardoor de beverdammen kunnen blijven zitten. En de overlast beperkt wordt. U hoort zo hoe dat precies zit. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. hoorde het eerste deel, het Allegro, uit de symfonie in G-groot nummer 8 van John Marsh, uitgevoerd door de London Mozart Players. Door klimaatverandering nemen weers toe. Het kan lang droog zijn of uh, er kan ineens veel regen vallen. Welke invloed heeft dit op het bodemleven en dan specifiek op de regenwormen? Dat is nou precies wat bodemecologe Astra Ooms van de Vrije Universiteit in Amsterdam zich afvroeg. De bodem en de wormen die ze onderzoekt... komen uit een onderzoeksgebied bij Wageningen. Verslaggever Jesper Buursink gaat samen met haar kijken... hoe het daar gesteld is met de wormen. Hier is het wel een beetje zachter. Voel je dat? Ja. Ja, of zijn we staan gewoon boven op de planten nu. Boven op het ijs. Ja, we staan op het ijs, volgens mij. Ik kunnen even kijken of het hier wat zachter is in het zonnetje. Kijk of we hier wat kunnen vinden. Oh, kijk. Oh. dat valt me mee. Hé, hey, we krijgen gewoon de grond eruit, Astra. Nou, echt, hè? Ik heb niet verwacht. Kijk, je ziet al dat als je kijkt naar de bodem, dan is het heel erg losjes. Dat komt door de activiteit van de wormen, want die wormen die graven erin en die hebben hier eigenlijk allemaal lucht in de bodem gemaakt. Die wormen hebben er misschien ook voor gezorgd dat jij zo makkelijk een gat kan graven in deze bevroren bodem. Ja, het was een hele zachte bodem was dit. Alleen de toplaag is een beetje bevroren. Ja, want regenwormen zoeken we. Ja, we zoeken regenwormen. Even kijken of ik al wat kan vinden. Ik denk dat ze wel vrij diep zitten, want het is ook vrij koud. Kijk, hier is wel een staartje. Oh, je hebt er al eentje afgehakt. Oh. Is dat er eentje? Nou, er is niet, voilà. zitten er wel wormen in. Kijk, daar zit hij het is heel kleintje. Ja. Heeft hij daar nou last van dat je zijn staart eraf hebt gehakt? <laughs> nou, dat zal hij niet heel leuk vinden, denk ik. Maar dat is zijn staartjes aan de achterkant, dan groeit dat wel weer aan. Dat is het voorstukje met zijn hartjes en zijn voorplantingsorganen. Als dus dat maar compleet blijft, dat staartje, dat herstelt straks gewoon weer. Ja, want het is, het is een beetje een broodje apen, dat een worm, als je die in twee hakt, dat hij dan ook <laughs> weer regenereert in twee uh, wormen. Ja, hij heeft wel wat organen aan de voorkant zitten van zijn lijfje die hij wel nodig heeft. Bijvoorbeeld... Um, ja, zijn hersencelletjes, zijn hartjes, ingang van zijn darmen, dus zijn mond, zeg maar. Oh ja, je hebt er nog eentje. Ja. ja dus er zitten er, ondanks de kou zitten er gewoon regenwormen hier in de bodem. En geen eens heel diep, hè? Nee. Denk nee, nee dan, wat is het? Staat... 10 centimeter of zo? Zoiets, ja. Oh. Dit is een roze regenworm, de, de Apporrecta dit is toevallig ook een worm die ik weet uit mijn experimenten dat hij ook heel goed tegen uh, kou kan. Ik leg ze bijvoorbeeld wel eens om ze te kunnen determineren, zet ik ze in een koude kamer, zodat ze wat rustiger gaan liggen. Zodat ik ze makkelijker naar de kenmerken kan kijken van die wormen, zodat ik ze kan determineren. En dit is gewoon een standaard regenworm hè? Ja, dit is een regenworm die je ook in de tuin kunt vinden. Want uh, hoeveel regenwormen zijn er dan in Nederland? Ik ken eigenlijk maar deze, deze roze die altijd uh, vogels in het voorjaar lekker ziet oppeuzelen. Ja. Nee, er zijn op dit moment uh, 23 regenwormensoorten bekend voor Nederland. Maar ik vermoed dat als je gaat zoeken ook in de bossen, dat je nogal wat regenwormen kunt tegenkomen. Waarom, waarom spartelt hij niet zo? Ja, ik denk dat hij het gewoon niet prettig vindt met deze temperatuur. Want de temperatuurverschillen zijn vrij groot natuurlijk. Want mijn hand is warm. Nou, snel de bodem dan nou weer in. Ja. Zo, ik kan die weer lekker gaan. Hey, en jij hebt hier, uh, Astrid, jij hebt hier op eerder gaten graven, hè? Ja, ik heb hier ook uh, kolommen gestoken. Die heb ik meegenomen naar het lab. En in het lab heb ik uh, die kolommen vernat en verdroogd. Om de effecten van klimaatverandering na te bootsen. Ik kijk naar de effecten van vernatting door extreme regenval. Of verdroging door juist lange periodes van geen regenval. Op bodemleven. Als je kijkt naar uh, klimaatverandering in Nederland. Dan zie je vooral een verschuiving in uh, neerslagpatronen. Dus we zien nu al jaren dat voorjaar vrij lang vrij droog is en dan in de zomer ineens een hele grote bui of meerdere dagen achter elkaar heel veel regen tegelijk naar beneden komt. En juist in het voorjaar en in de zomer, dat zijn ook de perioden waarin de planten groeien, waarin de dieren actief zijn en dan zie je juist dat er een extreme natte periode en een extreme droge periode is, die zich ook nog vrij snel af kunnen wisselen. En die potjes die heb ik hier gestoken, dus we kunnen kijken of we daar de gaten nog van kunnen vinden. Ja, en waarom heb je... Oh, je gooit even dicht het gat... Is dit nou ook een regenworm? Is dit nog gewoon een wortel? Wat zie ik hier? Nee, ja, dat is iets geels. Nee, dat is een wortel. Want je had het eerder over dat er ook gewoon groene regenwormen zijn. Ja, nou, we kunnen kijken of we die ook kunnen vinden. Ja, zo nog een gat graven. Dan ja, komt de bodem omhoog. Zo, je ziet het hier zo. In de bovenlaag zit nog wat ijs, maar daaronder is het gewoon vrij zacht. Nee, hey, daar zie ik er een hele dikke volgens mij aan. Ja, een hele daar. dikke, ja. ja. Dat ik goed te pakken, kan krijgen. Oh, dat is wel een mooie lange. Die is wat bruider, hè? Ja, dit is ook een ander soort. Deze lijkt wel een beetje op de roze regenworm. Dit is de uh, Aporecta Dea Caliginosa. Ik zou geen Nederlandse naam weten van deze. Oké, okay, dit is ook een leuke. Ah. Maar dit is al de derde soort wat we hier tegenkomen. Dit is uh, wat voor veel mensen de normale regenworm is. Dit is Lumbricus Lubricus Rubellus. Maar dus hoe zie je die verschillen nou dan? Is dat het bruine lijntje ofzo wat ik zie? Ja, deze is veel roder. En deze heeft een platte staart, zie je dat? Het staart is plat. Oh, ja. En ook mooi, hoe ze zo, zo is dat vanwege de kou dat ze zo helemaal zo in elkaar kunnen krimpen weer helemaal zo ja. uit elkaar kunnen. Ja. Die roze regenworm die we net ook vonden als het echt heel koud is of heel erg nat is, dan vind ik die vaak ook als een soort bolletje in de grond. dan zijn ze ook in een soort van winterslaap ligt ligt in een soort houden achter? Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Zoals ook in een eitje zitten. Kijk, die calliginose, uh, die kun je bijvoorbeeld herkennen. En deze verdikking hier op zijn rug, dat is het zadel. Ja. En als je hem op zijn rug legt, dan zie je de onderkant van het zadel. Er zitten knobbeltjes op, dat is een puberteitsknobbel. En de locatie van het zadel en die puberteitsknobbel, die gebruik je om te determineren welk soort het is. Je zou ook nog kunnen kijken naar de haren van de wormen, want uh, regenwormen zijn borstelwormen. Het valt niet zo op, maar als je met een microscoop kijkt, dan zie je dat ze hele kleine haartjes op hun segment hebben. Die hebben ze ook nodig om zich voor te kunnen duwen door de bodem. En aan de vorm van deze puberteitsknobbel kan ik zien dat dit een aporecta deia is. Ja. En dan heb je die kolommen gegraven, maar daar zaten de wormen nog niet bij in, toch? Of wel? Daar zaten de wormen in. Dus gewoon de natuurlijke wormen hier in de bodem zaten, die hebben we ook meegenomen. En In het lab heb ik aan de helft van de kolommen extra wormen toegevoegd en aan de andere helft niets. Die heb ik vernat of verdroogd of als controle gewoon constant gehouden. En dan heb ik gekeken naar wat er gebeurt met de wormen. Welke wormen het overleven, welke soorten overleven het niet. Maar het leuke is van die wormen, je hebt nu net drie soorten gezien. Je hebt gezien dat ze bijvoorbeeld ook verschillend zijn in lichaamsgrootte. Ze zijn verschillend in kleur. nou, uh, ja, ze verschillen ook bijvoorbeeld in hoe goed ze kunnen tegen vernatting. Hoe lang ze het overleven als een veld heel erg verdroogd of onder water staat. Ze verschillen bijvoorbeeld ook in de afstanden die ze afleggen over het veld. Dus hoe snel ze ja, kruipen over het veld heen. Dat soort eigenschappen kun je allemaal meten en dat kun je natuurlijk meenemen in een experiment. En op het moment dat zo'n veld als hier bijvoorbeeld tijdelijk onder water zou staan... omdat er extreme regenval is, zou je dus kunnen voorspellen aan de hand van... De, als je de eigenschappen weet welke wormen het wel overleven en welke wormen het niet overleven. En hoe snel ze weer terugtrekken in het veld en op het moment dat het waterstand zich weer herstelt. En heb je nog allemaal bijzondere dingen ontdekt dan met dat onderzoek van jou in, de, in je laboratorium? Ja, ik had, voorspeld dat, uh, of ik had verwacht... Dat regenwormen die slecht kunnen tegen verdroging... dat die het in die plotjes niet zouden overleven in mijn experiment, dat klopt. En dat kwam niet uit. Dus het zou kunnen dat ze of toch resistenter zijn tegen droogte... dan dat ik van tevoren gedacht had... Het kan ook zijn dat mijn plotjes nog dusdanig voldoende vochtigheid bevatten. Dat die wormen toch het meest vochtige plekje in die droge plotjes opzoeken. En daardoor toch nog vrij lang kunnen overleven. Een, uh, dat hou je al jarenlang verborgen. Maar je hebt, als, <laughs> je hebt stiekem ook nog een uh, nieuwe regenworm van Nederland ontdekt. Ik heb in het bos bij uh, Molikaat uh, een dendrobene attemptie gevonden. Dat is een heel klein wit regenwormtje. Maar het is wel echt een regenworm. Een witte regenworm? Uh, ja, hij is, nou, hij is gewoon bijna kleurloos. Uh, die leeft vooral in zure bossen. Ik heb nog geen tijd gehad om het op te schrijven, dus dat moet ik nu heel snel gaan doen. Is dat een bijzondere soort? Of... Nee hoor, nee. Het is een soort, die, ik heb hem op nog twee plekken gezien in Nederland daarna. En als ik kijk ook in de literatuur waar die in Denemarken en in Duitsland en in België voorkomt, dan is het gewoon een heel algemeen soort. Dus ik verwacht in Nederland, als je in de zuurdere bossen gaat zoeken, dat het ook een heel algemeen soort is. Waarom is hij niet eerder ontdekt dan? Het sowieso door zijn maten. Het is een vrij klein wormpje. Het is maximaal 5 centimeter en hij is vrij dun. Hij leeft in het strooisom. En ik denk dat het ook gewoon een wormpje is waar gewoon nooit iemand eerder naar gezocht heeft was je bij toeval tegengekomen dan? Uh, nee, ik was gewoon aan het kijken wat er voor regenwormen zaten. Dat vind ik leuk in het weekend. <laughs> Als ik ergens in een bos ben, dan moet ik even bovenstammetjes draaien. of in de strooisel kijken. of even in de bovenste toplaag even kijken wat er zit. Zo ben ik het tegengekomen. Ja, toevallig. Maar uh... zo aan het zoeken naar wormen. Hier was er net eentje ja. toch? Nog zo'n gat van jou. het ja, is echt een hele rij achter elkaar. Ik weet niet wat het wel is. Oh, We hier het, hier wordt het nat. Oh! Ik denk dat ze onder het ijs zijn de gaat. Ja, die gaat. Ah, water hebben goed. Oh, dat is koud. Nee, nee, dat is niet. was het. een van de six pièces uh, van de Fransman Eric Satie, uitgevoerd door Eric Schones op piano. Jean-Pierre Gelen en Saskia van Loenen, ze zijn allebei regelmatig als columnisten te horen in vroege vogels, delen dezelfde passie. Kijken naar vogels, maar ook het observeren van vogelaars. De mensen die, net zoals zij zelf, de natuur niet ingaan zonder een verrekijker. Die uit hun dak kunnen gaan bij het ontwaren van een baardmannetje in het riet. of bij wie het hart overslaat bij het zien van een ijsvogel. Hun boekje Spotvogels, dat komende week verschijnt, bevat columns uit onder meer Vroege Vogels. en het tijdschrift Vogels van Vogelbescherming Nederland. Waarom zijn niet alleen de vogels, maar ook de vogelaars minstens zo interessant? Verslaggever Henny Radstaak is met Saskia van Loenen en Jean-Pierre Gelen op pad in Waterland, ten noorden van Amsterdam. We zijn de natuur nog niet in of ze staan allebei met die kijker te turen. Ja, dat kun je dan toch niet laten. Voor je het weet zie je tussen dat riet ineens een roerdomp opstijgen of stokstijf staan met ze... Gezicht, met ja, dat wens je dan. Dat wens je dan, ja. Maar uh, ze zitten hier ook, weet ik toevallig. Dus het zou ook echt zomaar kunnen. En dat is toch altijd het spannende. Saskia, dit is een beetje jouw achtertuin, hè? die vogelmeerpolder. meerpolder. Uh, ja. De, vo de vogelmeerpolder eigenlijk. Ja, de vogelmeerpolder, ja. Dat zeggen trouwens heel veel mensen verkeerd. Die denken echt dat het een vogelmeerpolder heet. Dat snap ik ook wel, omdat het een vogelparadijs is. Maar het heet volger Volgermeerpolder. Ja, Voormalige gifgrond, hè? Uh, heel erg gifgrond. Het was een van de vervuilste plekken van Nederland. Maar dat, is, dat vind ik echt fascinerend. Toen, uh, als je, he, ze, wil, ze wilden hier bewust een vogelparadijs van maken. En dat lukt dan ook. Uh, in no time zaten hier ook bijzondere vogels. Jullie boekje heet uh, Spotvogels. Eén ding weet ik zeker, die gaan we niet tegenkomen vandaag. Nee. De column die wij samen schreven in het blad Vogels van de Vogelbescherming heette ook Spotvogels. en Het is een van de weinige vogels die ik echt nog nooit gezien ja. heb... en die je echt gezien had moeten hebben. Het is echt heel gênant. Het is vooral een, een, een woordgrapje wat ons permitteerde, Maar kijk, wij, wij staan een beetje met gemengde gevoelens in die vogelwereld. In die vogelaarswereld eigenlijk. Want het komt door die vogelaars. Je kunt van vogels houden en dat is hartstikke leuk... Maar je krijgt er tegenwoordig de vogelaars wel bij cadeau. Want het wemelt van de vogelaars tegenwoordig dat is hartstikke hip. En dat is ook leuk. Wat is er mis mee? Helemaal niets. De vogelaars doen geen vliegkwaad, zeg ik altijd. En dat is ook echt zo. Alleen, ja, het is wel een apart slag mensen. Uh, ze zien er toch een beetje uit, zoals je... Ook al had je nog nooit vogels gekeken... Denk dat de vogelaar eruit zien. Een beetje stoffige types, geruite hemdjes... Uh, de mannen met baardjes, uh, afritsbroeken, uh, van die... Oh, maar is het nou niet een heel erg cliché beeld wat je nu uh, schetst? Uh, gelukkig, gelukkig is dat wel steeds meer cliché aan het worden. Want je ziet ook wel uh, verse instromen. Hoor. Jongeren zijn volop aan het vogelen. Ja. Zelfs vrouwen zie je tegenwoordig vrouw, ja. wel eens. Ja. Maar... Uh, dat laat onverlet dat a, het imago nog steeds zo is... en b, dat je dat ook nog wel heel veel bevestigd ziet. Ja, en nogmaals, je hoeft er niet op naaldhakken bij te lopen in het veld. Hoor. Zo is het ook nou, niet. Maar even kijken, wat jij hebt, uh, wat heb jij aan, zo'n Nou, meestal, uh, ik heb nu gimp, omdat gimpen. het wel heel nat is. Uh, maar ook geen bergsgroen, gewoon een beetje vlotte, leuke blauwe gimpen. Uh, dat kan ook namelijk. En je kunt dus ook gewoon in een spijkerbroek uh, het veld in. Dat hoeft niet een uh, groene uh, afritsbroek te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar de meeste vogelaars denken dat dat wel moet... En, wat is jullie boodschap dan met dat boekje om juist dat beeld te bevestigen of te ontkrachten? Enerzijds er een beetje de spot mee te drijven. Als vogels? Uh, ja, maar wij zijn natuurlijk geen haar beter dan al die andere lieve vogelaars. Uh, dus we, we drijven ook de spot met onszelf. Wij hopen met dat boekje tussen die, uh, die grappenmakerij door wel te laten zien hoe fantastisch uh, kijken naar vogels is, want dat is natuurlijk gewoon zo. Het is een boekje wat, wat enerzijds een beetje uh, die vogelaarswereld op de hak neemt, maar anderzijds wel de liefde en de schoonheid ook bezinkt, hoop ik, in enigszins ontroerende ja. stukjes hier en daar. Er zijn collabs, dus er staan heel veel persoonlijke verhalen in. Noemen ze een ontmoeting met een, ja. met een vogel die je beschreven hebt in het boekje? Uh, een bijzondere? Nou, wat ik zelf wel bijzonder vond, dat was niet in het wild... ik heb in een vogelasiel gewerkt als vrijwilliger. Dat is wel al twintig jaar geleden, maar het verhaal doet het nog steeds goed. Ik heb daar een huilende zwaan in mijn armen gehad. Letterlijk. Zwanen kunnen huilen, ik wist ja? dat niet. Ja. Het was een botulisme-slachtoffer en die was ernstig verzwakt... allemaal bloed aan gezonde ogen. Die zat in een bassin daar en dat bassin moest af en toe verschoond worden natuurlijk. En toen moest ik die zwaan oppakken... Die... Zijn hals zo, die legde ik dan op mijn schouder. En ik zag een traan uit dat oog komen. En ik moest hem eventjes ergens anders neerleggen. En ja, ik weet niet of jij wel eens een zwaan in je armen hebt gehad. Nee. Nee, hè? zie je wel. Ik, mij was dat ook nog nooit overkomen. En dus je moest ook een traantje wegpinken. Ja, ik probeer dat te beschrijven in dat boekje. En dat kan natuurlijk helemaal niet zonder te vervallen in vreselijke clichés en huilende zigeunerkindjeskunst. <laughs> Dus dat is ook meteen mijn worsteling om, uh, om taal te vinden voor zo'n ontroerende ontmoeting. Maar het, ik zei al, het is meer dan twintig jaar geleden en dat vergeet ik de rest van mijn leven niet. Een huilende zwaan in je armen hebben. Ja, nou, ja. vond ik toch bijzonder. Zeker. Je bent er stil van. Hè? Ja, ik word er stil van. <laughs> ja. ja, het is een echt mooi, mooi verhaal. Ja. Ja. Saskia, jij ook zo... Een dergelijk verhaal? Um, Hoef geen tiertjurker te zijn. Nee, he? geen tierjurken. Nou, oké, okay, een euforisch moment dan. Dat was ook weer hier, in de Volgemeerpolder. Ik kan er niks aan doen. Ik liep hier. En in één keer vliegt zo daar een roerdomp op. Um, nou, zo dichtbij. dat Ik kon hem bijna pakken. Wow. Hij schrok natuurlijk van mij. En het was niet de moeite doen Kijk, kijk, kijk daar. Een, een daar Oké, okay, ja, ja, ja. ja dan kan je, die komt aanvliegen. Mooi. Kijk eens hoe mooi. Ja, prachtig. Prachtig. Ja, een baardpannetje. Serieus? Ja. waar? Ja, kijk eens. Ik zie ze. Kijk even door, maar kijken. Je hoort ze? Hè? Ja, ik hoor ze wel. Ploing, ploin. Het is een beest. Het zijn zulke schattige beestjes. Dat is ook een gaan ze, ja, ja. hier oh. drie stuks. Oh, hier vlak voor ons, kijk. En luister. Ja. Mooi, hè? Een beetje lichtgelig. Ja. Prachtig, ja. prachtig. Hé hey Saskia, Spotty Vogel zag ik in jullie boek. <laughs> ja. Wat is dat? Dat is een uh, bizar project. Uh, ik had ineens het idee toen wij dat boekje aan het maken waren. Van God, misschien wel leuk als ik, uh, of, of Spotify, uh, een afspeellijstje maak met uh, leuke vogelliedjes. Ja, de grote internetmuziekbibliotheek. Uh, ja, heerlijk. Dus ik dacht, nou, een stuk of twintig, dertig leuke liedjes zijn er vast wel. Dan kan je zo'n zoekterm ingeven. Hey, ik begon natuurlijk met birds. Honderden liedjes met bird of birds of birding erin. Nou, dan, dan doe je uh, Blackbird. Nou, Merel. Ja, de Merel. Nou ja, dat, dat waren nog veel meer liedjes, ja? zo ongeveer. Niet alleen die van de Beatles. En, nou, maar toch ook honderden, ik overdrijf niet hè, honderden uh, uh, aparte nummers die ook Blackbird heten. Okay. Ja, ik, ik, dit, is, dit is een oneindige klus, want als je ja. dit per vogel gaat doen, en dan heb ik nu alleen maar twee vogels in het Engels. Of ik loop vogels te kijken, of ik, ik zit thuis <laughs> op de bank, uh, min of meer verplicht inmiddels voor mezelf dan. Om een Spottievogelslijst compleet te krijgen, die ik nooit compleet ga krijgen. Je hebt er dus, uh, wel, er uh, er wel een, een rangorde inmiddels al in aangebracht. Zullen we even nou, top 3 doen? De, de bovenste regio, ja, oké. Okay. Uh, oh, we beginnen met nummer 3. Uh, nummer 3? <coughs> ja, ja. Chop <ja. laughs> jij doet de jingles. <laughs> maar nummer 3 staat Blackbird van de Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Nummer 2 Eagle van ABBA. Je hoort echt die arend over de bergen vliegen. Ik vind het echt een prachtig nummer. En op één, dat is een nummer wat heel weinig mensen zullen kennen, denk ik. Van Eel En dat heet I Like Birds. Er gaan heel veel uh, liedjes waar het woord bird in zit. Helemaal niet over vogels. Bird is ook een soort slang het Amerikaans voor vrouwen. Ja, birdwatching is dus, uh, uh, meidekijker. Uh, bijvoorbeeld, het criterium was ook niet waar het precies over gaat. Nee. Het criterium was: uh, het moet enigszins uh, er moet een vogel in zitten. Ja. En al hoor je maar een paar meeuwen op de achtergrond, dan mag die al in de dan lijst. Te vinden op Spotify die lijst van jou? Ja, van jullie? Uh, hij heet Spotty Vogels, te zaakjes voor al onze buitenlandse fans straks. Uh, songs about birds kan je missen. de ganzen om ons heen, gakken. Uh, ja. <laughs> ja, dat is altijd het allermooiste, Vogelgeluiden. U hoorde hier Henny Radstaak met Saskia van Loenen en Jean-Pierre Gele in uh, Waterland. Uh, we gaan even luisteren naar het uh, nieuws gelezen door Katrien Straatman. Tot zo. NPO Radio 1. Een hoge Zuid-Koreaanse delegatie brengt morgen een bezoek... aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De vertegenwoordiging gaat daar twee dagen praten... over toenadering tussen de landen. Het bezoek komt na de voorzichtige dooi tussen Noord- en Zuid-Korea... tijdens de Olympische Spelen vorige maand. In Italië zijn een half uurtje geleden de stembureaus opengegaan... voor de parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de regerende sociaaldemocratische partij... van premier Gentiloni fors gaat verliezen. De partij van oud-premier Berlusconi, Forza Italië... zou op winst staan en ook de anti Establishmentpartij Vijf Sterrenbeweging krijgt waarschijnlijk veel stemmen. En rond 9 uur wordt in Duitsland bekend of de Sociaal-Democratische Partij SPD ja zegt tegen verder regeren met het CDU van bondskanselier Merkel. Alle leden van de SPD konden daarover de afgelopen week hun stem uitbrengen. De partij is diep verdeeld, maar naar verwachting zal een krappe meerderheid ermee instemmen. En de Amerikaanse acteur David Ogden Steers is overleden. Hij was vooral bekend van de comedy serie MASH uit de jaren 70 en 80. In die serie over een veldhospitaal in de Koreaanse oorlog speelde hij de pedante major Winchester. David Ogden Steers was 75 jaar. Het weer het is droog en de zon schijnt nu en dan en het wordt tussen de 3 en 10 graden. Komt half uur diervriendelijke oplossingen tegen de opdringerige aanwezigheid van bevers. En hoe staat de natuur op en rond Sint Maarten ervoor, een half jaar na de verwoestende orkaan Irma? Welkom terug bij Vroege Vogels. Op piano, Georges Bollet. Hij speelde de Etude Opus 25 nummer 2 van Frederic Chopin. En op onze buitenmicrofoon. Meer koeten volgens mij. Gouden ja. ganzen ook. Even kijken, zie ik ze vliegen. Nee, ik zie ze niet vliegen. Ik zie ze ook niet na. Ze zitten waarschijnlijk een beetje verstopt tussen het riet. Er is een uh, groot stuk ijs nog steeds hier voor stadzicht, Maar ook een groot stuk open water. En daar... Uh... Daar zitten ze. Ze vliegen ook over, de grauwe ganzen. Goed, we gaan naar de bever. Sinds zijn herintroductie 30 jaar geleden is de bever op sommige plekken veranderd. Van nationaal knuffeldier tot een knager die overlast veroorzaakt. De waterschappen moeten ingrijpen om de stroomgebieden te beschermen. En zoeken naar manieren om de beverdammen te omzeilen. Een diervriendelijke oplossing is de Beaver Deceiver, Een buis die over een beverdam wordt gelegd. Verslaggever Jesper Buursink kijkt mee bij de plaatsing van zo'n buis... met rajonbeheerder Sjaak Robben en ecoloog Sharon van Rossum van waterschap A en Maas. Er wordt hier met een uh, stuk hout in het ijs gehakt. Oh, daar is de dan. Het is de verhoging van water aan de rechterkant. Aan de linkerkant staat het water daar en daar ligt de dan tussen. Maar wacht even, dit, dit, dit hele kleine dammetje hier, Sharon, is de Beverdam. Dit, dit is de Beverdam, ja. Ik stelde me bij een Beverdam een enorme muur van hout voor. Een bever werkt met hout, maar ook met zand en klei. En het is niet alleen hout waar die mee werkt. Maar dit is inderdaad niet een hele grote, dat klopt. Maar hij stuurt wel het water op. Ja, je ziet, je ziet inderdaad dat het water erachter... Nou ja, wat staat het 10 tien centimeter hoger dan ervoor. Een beven bouwt een dam om zijn eigen hol onder water te zetten. Of de ingang van zijn hol. En waar is zo'n hol dan? Aan deze kant van de bevendam. Waar het water het wat hoger staat. Precies weet ik het niet. Ik kan het nu niet zien, omdat het water dus boven, boven zijn uh, ingang zit. Dat wil je graag zo houden, omdat dan roofdieren zijn hol niet kunnen bereiken. Mannen, mag je wat vragen? Wat, wat zijn jullie nou aan het doen? Nou, we zijn... Uh... Eerst het ijzend uh, kapot slaan, want we willen hier die beaverreceiver uh, in leggen. En uh, hij moet op een gegeven moment op een goede diepte, dat we een goede diepte kunnen brengen. In verband met uh, de waterafvoer. De waterafvoer mag niet in het gevaar komen, maar we hebben dan die receiver. Dan moeten we het goede pijl zien te zoeken. Maar nu, door de winter, hebben we uh, een beetje problemen met het ijs. <laughs> Ik zie je. Het... We, we moeten diepte krijgen, omdat we dezelfde diameter moeten hebben als die buis daaronder. Als we op een gegeven moment het weer om moeten slaan en regen krijgen, dan moet het water op een gegeven moment weg kunnen. En hierachter, uh, uh, het bovenliggend gebied, dat is bebouwd gebied, en daar zit ook een landbouwgebied, het water, het, het mag niet hoger komen, dat zou zeggen. De bever, anders bouwt de bever maar door, en dan kan op een gegeven moment het water niet meer weg. Maar uh, de bever is voor ons ook een ja, beschermd uh, dier. Ja. En heeft u hem al gezien? Uh, vanmorgen nog niet. Nee? Ik, denk, ik denk dat het te koud is voor hem. Ja, die houdt zich schuil in zijn ja. hol natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Die gaat er niet uit nu. Nee. Ja. Hey, maar die bever, wat is dat precies? Het is een buis, een geperforeerde buis... die het water van A naar B kan brengen. Want een beverdam is dichtgekleid... En het water kan dus niet meer verplaatsen van A naar B. En zo'n buis kan ervoor zorgen dat het toch gewoon door kan stromen. En tegelijkertijd de bever dan kan blijven zitten. De, de reden dat hij geperforeerd is is omdat de bever dan hem niet dicht kan maken, zeg maar. Want hij zal misschien wel merken dat er stroming is, stroming van water. En normaal gesproken bij een dam is dat natuurlijk niet zo, omdat het dicht zit. Het heet natuurlijk ook niet voor niks een desire voor, dat je een beetje verleidt en hij heeft zelf niet door dat hij op de tuin geleid wordt. Nou, daar komt het inderdaad een beetje op neer, ja. ja. Veroorzaakt die nou zoveel overlast hier in dit gebied? De weven kan behoorlijk voor wateroverlast zorgen. Die percelen hier omheen, dat zijn natuurlijk landbouwpercelen. En als dat onder water komt, dat kan dat schade veroorzaken. En dat moeten we ook zien te voorkomen. Dat is een van onze kerktaken om wateroverlast die erin droge voeten te houden. En tegelijkertijd zijn we bezig met de beschermde diersoort. Dus willen we daar graag een mooie combinatie van maken. Dat we en de beschermde diersoort behouden. En tegelijkertijd zorgen voor droge voeten. 30 jaar geleden is hij geherintroduceerd hier hè, in nee. Nederland. Heel lang weg geweest. Ja. En toen was hij weer terug. Een beetje het knuffeldier van Nederland. Zijn het er zoveel dat we in één uh, nu allemaal lasten van hebben? Nee, we hebben er niet echt overlast van. We hebben alleen af en toe een incident. En, um, Zoals? Nou, dus een waterpeilverhoging of bijvoorbeeld een hol in een, in een dijk. Dat, dat zijn incidenten die voorkomen. Maar de overlast is nog niet aan de orde in ons gebied. Nee. Maar wat, wat ja. gebeurt er? we menen dat hij daar bij dat wak zit, de bever. Hebben jullie hem gezien? Ja door, ja, door ons ijs, dat we de kapot zouden zijn. Er komt op een gegeven moment wat beweging en er is een wak komen. En we zijn, volgens mij zitten we daar hier een 15 meter verder. Daar heet hij ongeveer, ja, dat hij daar een hol heeft zitten. Ja, Dat ja. is mogelijk, ja. mogelijk. Hebben jullie genoeg ijs Jacques? Ja. Ja? Ja, zeker. Dus jullie gaan nu de pijp er al in leggen? ja. Verklaar. We hebben de, de afstand gemeten, de buis kunnen we nu inleggen. Ja. Nou, spannend. Ja. Hey, hoeveelste buis is dit nou hier? Want het is best uniek toch dat deze buis hier gelegd wordt. Ja, in dit gebied is het de tweede buis. Dus we zijn nog echt lerende wat, uh, wat precies de beste techniek is en hoe we het het beste kunnen doen. Ja. Om misschien het vervolgens op meer plekken te kunnen doen. Het is natuurlijk wel een mooie win-win situatie. De bever kan blijven en wij kunnen het water afvoeren. En zo'n leg je hiervoor, dat is natuurlijk een diervriendelijke oplossing. Dan leg je hier zo'n pijp. En als het goed is, dan leid je die bever lekker om de tuin... en dan heeft hij niks door en blijft hij gewoon lekker zitten. Maar er zijn ook, uh, in januari heeft er zelfs uh, in Limburg... Ja, dat, dat de bever zoveel overlast veroorzaakte dat ze afgeschoten moesten worden. Gaat dat hier ook gebeuren op een gegeven moment, als dit nou niet werkt? Uh, dit is bij ons niet aan de orde. Maar we zijn wel met de provincie ook in gesprek om uh, dingen te voorkomen. Dus we willen gewoon van tevoren weten, oké, okay, waar zit de bever... Wat zijn nou plekken die hij aantrekkelijk vindt? Dus we zijn bezig met plekken onaantrekkelijk maken. Tegelijk denken we ook na nou, van welke plekken we juist wel aantrekkelijk maken. En zo gaan we dus een middenweg uh, proberen te zoeken om onze kerntaak uit te kunnen voeren. Dus uh, het waterpijl goed houden. Maar tegelijkertijd de bever een plek te kunnen geven. Ja, het is iets. Oh, dan ga... kijk nu wat er uh, even naar Jacques toe. Wat gebeurt er nu, Jacques? Nou, we gaan, we gaan even die grond wel weghalen voor de duiker. Want die heeft de bever heeft die duiker al bijna dicht gebouwd. En dan halen we even het overtollig materiaal even weg. Dat is genoeg, genoeg, René. Ja. Maar dit is de tweede bieven, die dus we hier in, uh, in, dit... in dit gebied zien. Ja. En bij de eerste bleek het gewoon ook al succesvol meteen. Dat lijkt het nu. Het is stabiel. De dam die ligt er nog steeds. Het waterpeil is gelijk gebleven. En de bever zit er nog? De beven zit daar, verwacht ik wel. Ja, ik ja. zie hem natuurlijk niet elke dag, <laughs> nee. maar ik verwacht dat hij daar zit. Dus het is voor hem een heel aantrekkelijk gebied, ook net als hier met veel bomen. Ja, maar toch een unicum hier zo. Ja, zeker. Nou, daar komt hij, hoor, de buis. Je kunt zien dat er de gaten in die buis zitten. Ja, waarom dan... zitten die gaten nou erin? Ja, dan loopt het overtollig water loopt in die gaten, ja. Ja. En de rest voert hij dan af door de buis. Die gaas die, die, gaas die we er hebben zitten. Dat is eigenlijk een soort krooshekje uh, dat het niet dicht gaat zitten, maar hout. Dat het water op een gegeven moment de vrije ruimte heeft om gewoon af te voeren. En terwijl de pever gewoon zijn werk kan blijven doen. Nou, nu laat ik kraan nog gewoon los en ja, de inner helft valt er al in. Ja, dan moeten we gewoon door Ja, gewoon door maken. Ja, we maken daar dadelijk een, een ketting aan. En dan, dat hij die, dat die op een gegeven moment vlak hangt. Ja, dan is de eerste al geplaatst. En hey Sjeroen, het is zo simpel, hè, eigenlijk die oplossing. <laughs> het is een mooie oplossing. Het is gewoon een buis. Die beven denkt gewoon van, nou, hè? Zolang Met... mijn hol veilig is. Meer, uh, meer hoef ik niet te hebben als beven zijnde. En hoeveel van die bieven denk je nou nog aan te gaan leggen de komende tijd? Dat gaat nog wel even door, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Als dit een mooie methode is die goed werkt, ja, dan is het natuurlijk een methode die we meer willen toepassen... Want... Ja, dat zit gewoon mooi werk. Het beven mag kan hier blijven daardoor. En we hebben verder het water uh, onder controle en dan is dat natuurlijk perfect. En dan kan het zomer gebeuren dat er inderdaad op meer plekken uh, voor gaat komen. En het werkt zelfs bij zo'n klein ja, zo. ja. beverdammetje als hier. Prima, Zak staat intussen half op de Beverdam. Ja, dat is goed. Dan moeten we even een strookje pakken en dan de uh, ketting weer vastmaken. Jongen jongen, het is perfect. Missie volbracht. Missie volbracht, ja, patiënt is er nog. Het is een, het is een heel mooi gebied voor hem. Dus hier, als ik bever zou zijn, zou ik hier best willen blijven. vaste luisteraars zal hem herkennen, Wim Statius Muller, um, op piano. En ook een, een stuk van hem, de Antilliaanse wals, Ola Caribense opus 8. Deze week is het precies een half jaar geleden... dat uh, het Caribische eiland Sint Maarten werd getroffen door de orkaan Irma. In een paar uur tijd raasde een orkaan van de zwaarste categorie over het eiland... en liet een spoor van vernieling achter. De mensen op Sint Maarten proberen zo goed en zo kwaad als het gaat... de draad weer op te pakken. Maar hoe gaat het met de natuur op en rond het eiland. Tatsio Barefoots is de drijvende kracht... achter de Sint Maarten Nature Foundation. Hij vaart met onze verslaggever Rob Buiter een rondje over de centrale lagune van het eiland... die sinds Irma is veranderd in een botenkerkhof. Ja, Tadjoe, een van de eerste dingen die je opvallen... als je hier over Sint Maarten reist... en, en nou ja, hier bijvoorbeeld in de Simpson Bay Lagoon... is de onvoorstelbare hoeveelheid uh, boten lijken... Ja, dit is gewoon een botenkerkhof geworden. Ja, en dat is het ook, uh, ze noemen het ook zo uh, deze dagen, is de Hurricane Irma Boat Graveyard. Uh, net na Orkaan Irma hadden we problemen met, uh, met boten die natuurlijk gezonken waren in de Bay Lagoon. Uh, naar schatting hadden we ongeveer 400 boten die gezonken waren. Uh, die boten natuurlijk hebben brandstof, uh, afvalwater, dus ja, het was een moeilijke situatie. Veel van die boten zijn nu geborgen. Uh, dus uh, naar schatting hebben we ongeveer uh, de helft van die boten 200, 210. Uh, op de Nederlandse kant 180. Uh, op de Franse kant weten we het niet, maar we schatten dat ongeveer 210 boten zijn opgehaald. Maar ja, wat doen we met, die, met deze bootwrakken? Uh, we hebben al zoveel problemen met, uh, met uh, afval op het eiland. En vooral na het orkaan. ...hebben problemen met het afvalstort die, uh, die in vlammen staat... Uh, ...rook die, die uh, in Philipsburg grondwijd. Dus ja, wat men nu aan het doen is... ...is gewoon al de boten in de Simpson Bay Lagoon... Uh, op een anker zetten en hopen dat er... Uh... Hopen, dat, iemand, ja, hopen uh, dat, een dat een verzekeringsmaatschappij dat, ja. ze misschien nog ja. komt ophalen of zo? Maar, en ik ja, denk dit... het niet. Ik denk uh, dat het niet gaat gebeuren. Dus. Te, tegelijk hoor je ook uh, vaak van, van plekken waar wrakken onder water liggen... die ja, gewoon weer attracties worden voor duikers, hè, maar ook weer koraal opgroeit. Ja. We zijn aan het proberen, dus er zijn een paar wrakken die uh, uit staal gemaakt zijn. Uh, die wrakken kunnen we gebruiken als uh, artificiële rift, dus we kunnen we zinken... Um, dat attractie wordt voor duikers, maar dat ook koraal gaat opgroeien. Nadat uh, de, de brandstof ja. eruit gehaald Na, is? Ja, nadat we ze hebben opgekruist. Ja. Het probleem is: veel van deze boten zijn uit glasvezel gemaakt. Nee, die polyesterjachtjes ja, polyester. Ja. waar we nu rond, uh, ja, waar ja, we nu langs varen, ja. dat zijn net allemaal uh, ja, glasvezel ja. en polyester. Ja, het is allemaal glasvezel en polyester. En daarom willen we ze niet gebruiken als artificiële rif, omdat glasvezel heel licht is. En als we dat doen zinken, uh, vooral met het weer, zodat het er nu uitziet, gaat het bewegen onder water. En dan hebben we ook grotere problemen. En koraal groeit niet zo, uh, uh, zo goed op glasvezel als op staal of beton. Dus ja, het probleem is nu, ja, wat gaan we nu met al deze boten doen? Vooral vier maanden voor, voor het nieuwe orkaanseizoen. Ja, want er zit inderdaad weer een, een volgend seizoen aan te komen. Ja, ja. In juni begin, begin juni, 1 juni is het, uh, is het begin van het, van het nieuwe orkaanseizoen. Dus. Het ziet er ook deprimerend uit. Ik denk dat van die nou ja, eens kapitale jachten ja. die hier inderdaad als oud vuil in de ja. baai liggen. En, en sowieso ook als je over het eiland reist, uh, zoveel vernieling. Ja. Hoe, hoe houden jullie uh, de moed erin? Oh. We, we hebben nog altijd liefde voor het eiland. Ik bedoel, we zijn hier geboren, getogen. Dus het uh, is niet de eerste keer. Uh, het is het ergste dat we ooit hebben gehad. Maar we hadden ook in 1995 Louis, En daar zijn we van teruggekomen. Uh, nu, we zullen hiervan ook terugkomen. Uh, de test is of we met de natuur werken om Sint Maarten terug te brengen. Uh, beter dan, dan hoe het ervoor was. Veerkrachtig. Ja, ja want dat is inderdaad uh, iets wat je zegt. Uh, de, de veerkracht van de natuur gebruiken. Als je over het eiland reist... Dan zie je uh, ja, met alle respect dat yeah. de, de palmbomen uh, sneller het weer oppakken dan de mensen, lijkt wel. Ja, ik bedoel, he, de, vooral flora komt snel terug. Dus ja, twee maanden. Het eerste wat je opmerkt na een orkaan is, je komt, je komt buiten van waar hij aan het schuilen was. En het eerste wat je opmerkt is dat er geen enkele blad is aan, uh, aan een enkele boom. Al het, al het groen weg, was weg. Al het groen waait weg. Al het zout in het lucht uh, verbrandt uh, al de bladeren. Dus uh, ja, dat is, dat is deprimerend. Dus wanneer je buiten komt, denk je, ja, het is de apocalypse. Uh, maar twee maanden, het gaat regenen. En na twee maanden zie je het groen nou terugkomen. De bloemen zijn er, de vogels zijn teruggekomen. Maar ja, we moeten de natuur helpen uh, om resilient te komen. Ik bedoel, sint Maarten is toerisme-economie. En de reden waarom mensen hier naartoe komen, zijn ja, de stranden en uh, het groen. Dus ja, als je het natuur niet in acht neemt, dan, dan gaan we problemen hebben met, uh, met de heropbouwing van, van Sint Maarten, zeker. Het is inderdaad misschien een beetje vergelijkbaar dat als er in Nederland bijvoorbeeld een brand op de Veluwe is, dan uh, is ook iedereen uh, letterlijk en figuurlijk in zak en as. Ja. Maar, maar dan zie je ook hoe snel de, de natuur eigenlijk wel de weer natuur. terugkomt, hè? Ja. ja, zeker. Het enige probleem is ja, door de uh, voorbije uh, 20 à 30 jaar, uh, is er niet genoeg focus geweest op het natuur, op natuurbehoud op het eiland. En dat merk je ook. Uh, dus je merkt dat het natuur niet zo snel uh, terugkomt um, als we het beter aan het beschermen waren de voorbije jaren. En hopelijk uh, beseffen vooral mensen in de overheid dat, uh, dat dat een van de prioriteiten moet zijn. Dat is ook uh, jullie missie als ja. Nou ja, eigenlijk piepkleine organisatie hier op Sint Maarten uh, ja. die uh, natuurbeheer uh, nastreven. Ja, dus wij zijn een, een NGO, dus wij, zijn, uh, wij werken buiten de overheid. We hebben maar vier mensen uh, op staaf. Dus ja, het is, het is soms moeilijk voor ons om de uh, om, uh, ja, message across uh, Aan de andere kant hebben we, we zijn we heel actief geweest, vooral na de orkaan. Uh, we hebben heel veel wijken opgekuist, stranden opgekuist. Uh, dus daarom hebben we een goede, uh, een goede relatie, vooral met de populatie. Dus dat gebruiken we ook om, om pressure te zetten op, uh, op de overheid... om, om uh, sommige van de problemen die we hier hebben een, een, een sustainable oplossing, uh, een duurzame oplossing voor te vinden. Hier varen we langs een heel klein eilandje midden in de lagoon... waar uh, allemaal witte stokjes... Uit de grond steken, daar zijn jullie al aan het werk geweest? Ja, dus uh, dit is Little Key. Het is een van de, de twee ja, kleine eilanden in de Simpson Bay Lagoon. Het, het was een heel belangrijk hebben dus nog altijd een belangrijk mangrovegebied. Uh, maar door het orkaan hebben we ongeveer 75% van onze mangroven verloren. Uh, 75%, ja, 75%. Drie, drie kwart is gewoon drie weg. Drie kwart is gewoon weg, helemaal weg. Uh, dus wat we hier aan het doen zijn is een uh, reforestation project samen met een andere organisatie EPIC. En uh, de paaltjes die je ziet uh, zijn allemaal hol van binnen en daar hebben we allemaal kleine mangroven uh, in gestopt. Dus uh, we gaan wachten ongeveer zes maanden en dan zijn ze groot genoeg om, uh, om op hun eigen te groeien. En dan nemen we de palen eruit en dan hebben we een, uh, een herbos, herbossing van mangroven. Uh, dus we zijn nu in het Ramsar gebied. Uh, Ramsar betekent dat het uh, een internationaal beschermd uh, wetland is. Uh, dus ja dit is de enige Ramsar gebied op het eiland. Uh, we hadden hier ook het meeste van onze mangroven maar zoals je ziet veel van de mangroven zijn ook uh, verwoest hier dus we gaan hier ook een replanting doen een herbossing van mangroven. Uh, een van de heartbreaking ja, locaties naar de orkaan om te zien hoeveel mangroven we hier hebben verloren. Ja. La Finta Giardiniera van de Oostenrijker Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. NTO Radio 1. De boekenweek komt eraan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 over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu de Carls van Arendal box springen voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl ah. Oeh, ach... Heeft u last van pijn? Ik kies Voltaren Emol Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emol Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht pijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk...